Ja, luister een hele goede middag op deze dinsdag in september. U bent weer gezellig uh, aanwezig bij Lusroom het uh, welbekende programma op deze dinsdag... van 1 tot 3, wat uh, ondergetekende Jan van Roever... en onze charmante Luus aan de overkant... weer gaan presenteren voor u. Hallo Jan. Dag Luus, alles ja, goed? Ja, prima. Goed salut. Goedemiddag luisteraars. 1 uh, september alweer, het begin van de maand... van de, de meteorologische herfst eigenlijk. En uh, ja, het weer... het is nog niet helemaal naar... maar het is niet meer wat we ge gewend zijn ja. afgelopen weken. Maar dit is eigenlijk ook wel lekker. En uh, hier moet je ook maar weer aan wennen, denk ik zo. Toch, Luus, de, de nachten zijn... Niet meer zo... Uh... Zo so klam. Zo so klam. Nee. nee, je slaapt wat lekkerder. Je slaapt wat lekkerder. Wat gaan we doen dus deze middag? Ja, ons uh, eigenlijk vaste regeltjes. Een beetje het weer. Uh, wat nieuws uit Zandvoort. Wat interessante dingen. En wat ook heel belangrijk is. We krijgen rond half drie een charmante uh, jonge dame als gast. En dat is dan de Zandvoortse Romy Koning. Romy die uh, toch heel wat in de pixels staat de laatste dagen. Uh, omdat zij het initiatief heeft genomen een beetje actie te gaan ondernemen. Op het gebied van woningen voor lui. En daar is wel heel veel voor te zeggen. Uh, ze heeft al verschillende dingetjes ze heeft op uh, TV Noord-Holland gezien. Ze heeft in onze Zandvorst Courant gestaan. En vandaag uh, hebben wij haar te gast en daar zijn we blij mee rond half drie. En dan gaan we kijken wat Romy zelf hier nog te vertellen heeft... en uh, wat ze voor antwoorden op onze vragen heeft. Dus om half drie gaan we dat doen. Uh, we gaan beginnen, denk ik, Luus, Had jij nog wat anders om mee te delen voor we muzikaal gaan beginnen? Uh, nee, want uh, jij hebt, uh, dacht ik, de, de artiest van de dag. Ik heb Artiest van de Dag meegenomen. Ja, niet hemzelf, maar zijn muziek en het oh. verhaaltje. Gaat ook allemaal goed komen. Dus, uh, nou, luister, we gaan starten met een muzikaal nummer. En dat is een uh, sprong terug in de tijd: Robert Strating, de herkenningsmelodie van de Medisch Centrum. Best Melody d'Amour. En dat was de titelmuziek uit een serie die uh, jaren geleden toch heel veel mensen voor de buis kluisterde. Medisch centrum best. Kan jij nog een inderlijke serie? Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb er wel een paar keer naar gekeken, maar volgens mij was het in de tijd dat ik nog volop uh, aan stappen. Was. Aan stappen. Ja. Nou, ja. Ook, ook, ook, zeg het maar. En dan uh, ik miste je wel eens. Maar je had er nog een. Je had nog zo'n tv-serie. Uh, ja, er zijn er zoveel geweest in die periode. En één dus... was uh, meer mijn favoriet dan deze. Ja. Oké. Okay. Goed. Um, even kijken. Ik heb hier een, iets staan. De nieuwe kast voor de Duinro School. Oh ja, die is, was... Weggewaaid. Die was uh, weggewaaid, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, we gaan het eventjes oplezen, want ik heb het hier uitgeprint voor me staan. De kas van de School, waar de leerlingen allerlei lessen kregen... was van de week, je kunt het haast niet verzinnen, gestolen. De school zat met de handen in het haar. En in eerste instantie leek het erop dat de storm... want die hadden we natuurlijk wel vat had gekregen op de kas. Maar een dag later werd duidelijk dat het gebouwtje gestolen was... Het werd vernield, teruggevonden op het terrein van Centerparks. Er was niets meer mee te beginnen. Nou, het goede nieuws. De directie van Centerparks, er zijn namelijk de buren van de Duinro school vond het zo jammer voor de kinderen dat ze spontaan een nieuwe kast doneerden. Het spreekwoord, een goede buur is beter dan een verre vriend... blijkt helemaal waar. Ja, inderdaad. Dat is toch Zeker wel weer toch? heel uh, vriendelijk van Schenkburg. Ja, want ja. onze buren, Centenparaks, vinden het zo jammer voor de kinderen... dat de kas weg is, daar ze ons een nieuwe gaan schenken. We zullen de kinderen hier ontzettend blij van worden. Ik vind het zo lief van ze. Ik ben echt onder de indruk, meldde directeur Marga Bol... van de Duimroos School op haar Facebookpagina. Uiteindelijk goed, al goed, hoewel de diefstal nooit goed te praten is. En nogmaals, bedankt. Uh, de Center Park's directie voor het meedenken in deze situatie. Uh, jij wat, lus? Nee, nee. nee, Dan gaan we nog even verder met Neil Diamond. Er gebeurt niet zo gek veel, de omgeving. Hello again hello just call to Hello I couldn't sleep at all tonight And I know it's late But I couldn't wait Hello My friend Hello Just call friend hello Neil Diamond, Hello Again. Dat is toch een goede zanger, Luz. Ja, echt. Ja. Ik zie dat jij een, nee. uh, een nieuwtje gaat vertellen. Ja, de, ik zie een, een nieuwe buitenexpositie op het Badhuisplein. Uh, dankzij uh, Heli Jansen van het uh, Museum wordt het Badhuisplein verfraaid met wisselende exposities... in weersbestendige panelen... En worden foto's getoond die altijd in bepaald Zandvoorts thema dragen. En deze keer is een selectie gemaakt uit het archief van de bekende Zandvoortse fotograaf Anthony Bakels. Uh, de nieuwe expositie op het Badhuisplein toont beelden van het Zandvoort van voor de Tweede Wereldoorlog. De foto's komen uit het archief zoals gezegd van Anthony Bakels. En uh, eind 19e eeuw opende de fotograaf een fotozaak in de Kerkstraat. Ik kan me dat nog wel herinneren dat daar een uh, fotozaak zat. Ja, dat was in, uh, een begin de fotograaf bij ja. Bakels. Hij legde in die jaren, maar ook uh, begin 20 ste eeuw heel veel Zandvoortse tafereelen vast. En zorgde ervoor dat de geschiedenis van Zandvoort in beeld zou blijven voortbestaan. De fotozaak van Antonie zou worden opgevolgd door twee generaties Bakels. En uh, het is echt een heel leuk gezicht, want ik zie het stadhuis. Ja, ze is een leuke uh, expositie. En dat is natuurlijk ook voor de toeristen die op dat moment in Zandvoort zijn uh, leuk. Want er zijn toch veel dingen zijn gesloten of niet toegankelijk. En ze kunnen ze lekker over die wanden. Badhuisplein in dit geval. Ja. En uh, genieten van deze mooie beelden. En het ziet er uh, inderdaad heel gezellig uit. Dus heel leuk dus, uh, en een leuk initiatief uh, ja. van Hilde uh, van Jansen. Ja, zeker. Waarvoor dank. Uh, de volgende platen gaan we terug ook. Uh, nou, ze bestaan nog steeds. Ik weet dat ik Luus, groot plezier mee doen met de koolmeneer in Engels. Jawel, jawel, jawel. Ja, oké. Nou, we hebben een hele lekkere stamper van ze. Hier is-ie. Stomper? Just a little bit of peace in my heart. Oh. Oh. The rainbow hides no treasure home. and leave me, as the true. And there ain't no mixture that will give you back What buy, I don't you'd buy them from George Coimans, Barry Hay, Cesar Zuiderwijk. Wie kent ze nog? Ze maken nog steeds muziek, deze jongens. En wat voor muziek. Ze zijn ja. al over de zestig, geloof ik zo, toch? Ja, zo onge ongeveer. En het, uh, het swingt nog steeds lekker. Uh, Lucie, had je al wat te melden? Of ben je nog wat aan het opzoeken wat interessant eh, nou, is? Nou, ik uh, heb van de week, uh, afgelopen donderdag... toen was ik hier met Jelmer. Toen, we het, uh, toen kwam ik erachter dat er een, uh, een soort van app is die zegt van... too good to go. En dat blijkt dus dat je dus... Ja, uh, uh, een voedselpakket uh, kan reserveren, smorgens. En dan tussen vijf en zes diezelfde dag ophalen. En uh, ik denk, nou, wat is dit dan? Dit is leuk. Dus ik heb die app uh, gedownload op mijn telefoon. En ik ben aan de slag gegaan. En uh, ik kon dus... Uh, ik was gisteren voor het eerst dat ik denk, nou, ik ga eens kijken wat er allemaal in zit. Maar dat viel mij nog reuze mee. Ja, en gaat in verschillende regio's kun je dat opgeven. Ja, nou, ja, je kan verschillende winkels kan je dat reserveren. Dan betaal je dat. Dat kost er, uh, zeg maar 4 euro, 3,99 ja. En dan uh, weet je niet wat erin zit. Dat is een verrassing. Dus het, de vraag van wat gaan we nu weer eens eten vandaag... die is er niet meer. Nee, het is makkelijk. Het, is al, het, is, het gaat verspilling tegen. Dat is ook heel erg belangrijk ja, natuurlijk. Dus, want dat is eigenlijk het achterliggende gedachte in het hele verhaal. Hè? En uh, ik was verbaasd, want er zat uh, een... Uh, een maaltijdsalade in, een salade in, er zat uh, er zat, uh, in, uh, uh, uh, zeg maar als, uh, in spiesjes, uh, er zat een, uh, een nog een salade in, uh, er zat echt zoveel in en en ik kwam er ook achter dat uh, als je denkt van nou dat krijg ik niet op of dat dit vind ik niet echt uh, mijn smaak. Dan kan je dat eventueel ruilen met, uh, met de buren. Ja, ja dat is wel een, ruil, een initiatief. Zeg, nou, ja. Ja, maar buf... er wordt toch steeds meer gedaan. Het uh, valt me op door door, uh, door winkels en winkelketens. Om toch de verspilling tegen te gaan, hoor. Met, met acties en dergelijke. En dit is natuurlijk een heel goed initiatief gebleken. Ja, Je hebt het ook met fruit. Dan moet je dan weer iets eerder ophalen in de middag. Ja. Ik heb me er helemaal in verdiept. Ik vind het een supergoed idee. Nou. Pijn. Dat uh, wilde ik wij niet allemaal gaan bestellen, nu gelijk. Nee, even... want als er blijft weinig over Lucie natuurlijk. Ja, ja, nee, ik heb jou door. Rustig aan. Oké, okay, dankjewel Luc. Oké. Okay dans la boutière où j'ai eu un flash Wouhou en quatre couleurs allez hop un matin une loulou t'es venue chez moi poupée de cellophane cheveux chinois un une gueule boire a bu ma bière dans un grand verre. Ik Bertrand was dat. En dat. Uh, pour moi. Dat was, dat was Frans, uh, Oh, ja, dan weet je het niet. Ik het, niet. het ook al niet. Nee, oké. Okay. En dat gaat me te snel om te vertalen. Uh, we hebben het over sociale dingen. Ik heb hier ook wel wat leuks. Deze week zijn uh, de eerste kennenmerhart mondkapjes uitgedeeld. in woonzorglocatie Bodan. Uh, een van de tien woonzorglocaties uh, van Kennemer Hart. Na deze overhandiging biedt de ouderzorgorganisatie aan alle medewerkers, vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers en naasten een wasbaar mondkapje aan. Hiermee is Kennemer Hart de eerste ouderorganisatie in de regio Zuid-Kennemerland die persoonlijke mondkapjes schenkt aan direct betrokkenen. Als maatschappelijke organisatie geven wij om de gezondheid en welzijn... van al onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun dierbaren. En het is natuurlijk van belang dat iedereen zich prettig en veilig voelt... in elke situatie, buiten en binnen de muren van onze organisatie. Met deze mondkapjes faciliteren wij deze behoefte... vertelt Audrey van Schaik, bestuurder van Kennemerhard. Het aanbieden van mondkapjes is een onderdeel van het totaalpakket... aan coronamaatregelen die Kennemerhard neemt. We zien het als een mooie aanvulling en bijdrage aan de bewustwording dat we samen blijven strijden tegen het virus. Meneer Dijkstra, de mondzorger van een cliënt... van haar kennemer had laten weten blij te zijn met het gebaar. En de afgelopen periode was ontzettend ingrijpend voor ons allemaal. Juist nu is het dan ook zo belangrijk dat we alert blijven... en dat er we snel weer betere tijden aanbreken. Deze gift is nog meer dan welkom. Mevrouw Houding, een cliënt van kennemer had laat weten... door het dragen van een mondkapje is de kans kleiner... om je medemens te infecteren. Mag ik een oranje? Dat vind ik een mooie kleur. Nou, dat is nog weer een mooie gest en een mooi verhaal dus. Hè, in deze zottige ja, ja. tijden van corona. Hè, dat maar, nog... maar wat ik dan niet begrijp... dat heel in het begin dat de corona uitbrak... en iedereen zei van nou, we gaan mondkapjes dragen... toen werd er gezegd van ja, maar dat is schijnveiligheid... Ja, maar het is schijnbaar en Nu is, heb je al afwasbare. Ja, dat noemen ze denk ik voorschrijdend inzicht. Dus. Dat is, ik weet, het gebeurt wel meer natuurlijk. Dat we beginnen met een beetje bekijken hoe het moet, hoe het niet moet. En de ervaring leert dan dat het toch vaak op een andere manier. Er Toch wel weer kan. Anders kan. Dus wat dat betreft denk ik, ja. Ik vind het wel, wel goed, een goed gebaar. En, uh, Als het werkt, dan werkt het. En dus dat is, is inderdaad een uh, mooi, uh, mooi gebaar. En, Zeker en, uh, wel. We gaan verder, verder met uh, Bobby Finten. Grow old I've known for long Dat was Bobby Fenton. hele grote sprong terug in de tijd. En nog even de herinnering. Zo meteen om half drie krijgen we een, een gast. Romy Koning. En die gaat alles vertellen over het, het initiatief... wat zij heeft opgezet voor meer huisvesting voor jongeren. En dat is, ik ga het even met Loes over, toch iets wat wel erg belangrijk is in onze Zandvoort. Dus ik hoop dat mm -hmm. de mensen een beetje goed gaan luisteren. En misschien dat er uit de gemeente zelf ook wat initiatieven en, en voorstellen komen. Maar om half drie weten we meer als onze dorstnoot uh, Romy hier aanschuift in onze studio in uh, Zandvoort. Het is alleen zo jammer dat als je een instantie belt en zegt van... Goh, uh, wat kunnen we eraan doen? Of wat gaan jullie eraan doen? En waarom is het er niet dat ze dan uh, je van het kastje naar de muur sturen... Dus daar ben ik nog niet mee klaar. Ik ga daar echt van de week nog wel even met mijn tanden in zetten. Ja, maar dat mag ook niet de bedoeling zijn. Je moet niet tegen een muur aanlopen. Er moet toch iemand zijn die verantwoordelijk is. En, en waarschijnlijk dat Romeo al deze contacten gelegd heeft. En uh, weet wie hier uh, wat in het pap te brokkelen heeft eigenlijk. En de initiatieven neemt. En wie die initiatieven verder uh, ontplooit. Maar dat gaan we zo meteen om half drie allemaal horen, denk ik toch? Ja, dat okay. hoop ik wel. Ja, dat denk ik ook. Ik denk okay. dat het ook wel een meisje is met uh, doorzettingsvermogen. Zo, zo kwam ze wel over bij mij. We gaan het afwachten, oké? Okay? Ja. Yeah. Bob Dylan, Knocking on a Door. Oh, door. Uh, heb je het al gevonden, Lus? Ja, ik heb hem gevonden. Ik, wa ik was verbijsterd. Ver uh, uh, toeristen bleven weg en parkeerplaatsen bleven leeg. Corona kost wat plaats wordt nu al 7,3 miljoen euro. Dat is toch wel een hele hoop geld? En, dat is inderdaad een hele hoop geld. En uh, ja, wie gaat er betalen? Ja. Want een en ander blijkt uit de najaarsnota... die de gemeente dit jaar vervroegd uh, presenteert. Ja. Ja, wie gaat dat betalen? Ja, dat moet nog blijken. Maar ja, het is eventjes een zo tussendoor. Het is uh, toch minder prettig nieuws, want uh, ja... Het, het, het moet toch ergens weer vandaan komen. En natuurlijk, heel veel instanties, heel veel gemeentes hebben ontzettend geleden onder de coronacrisis. Mm. Maar ja, we moeten het allemaal weer over, het, over, over zien te komen. De badplaats kan wel rekenen op een bijdrage van 5,3 miljoen vanuit het Rijk. Dus nou, dat is ook is, weer lekker. Natuurlijk. Het is niet helemaal daar kom ik wel. Maar ja, het is, uh, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Dit gezeur? Dit, dit ja. De nasleep kan heel lang duren, dat is al voorspeld. Maar laten we ja. eens hopen dat de gezondheid uh, dat die allemaal weer een beetje over zijn. En uh, dat dat allemaal weer goed gaat worden. En uh, dan moeten we kijken naar een, of we een goed herstel kunnen krijgen... op het economische en het toeristische vlak. Maar dat is allemaal afwachten. Oké. Okay. Ja, we moeten het uh, gewoon... Uh... Afwachten. Afwachten. Jennifer eens door. Hier is uh, Jennifer Lopez. Ja, dat was Jennifer Lopes. Um, even kijken, had je nog iets te melden dus van het nieuws... wat voor onze neus hebben staan? Ja, ik had iets over een, uh, een leuke... Uh, die kiosk, die van de Spar. Ja, op de Boulevard. Ja. Leuk initiatief, toch? Ja, dat vind ik dus wel. Alleen jammer dat het dus nu buiten seizoen geplaatst is. Ja, maar goed, uh, je moet ergens beginnen. En dit is eigenlijk nog niet zozeer dat het een... Uh, dat het een, een, een blijvend iets is. Maar het blijkt dus dat de supermarktorganisatie van de Spar... voor een promotietour door Nederland... toestemming heeft gekregen van de gemeente Zandvoort... om een week lang een kiosk op de boulevard de Vafauwtje te plaatsen. En dat is eigenlijk best wel opmerkelijk volgens uh, Arlan Berg... omdat uh, de standplaatshouders dat al heel lang willen... En blijkbaar lukt het hun niet... maar zo'n spar die voor een promotietour het wel voor elkaar krijgt. Ik denk, uh, om de, de, die kiosken daar te plaatsen... dat dat een heel leuk beeld geeft voor uh, toeristen... die langs de boulevard lopen. Het wordt allemaal wat gezelliger. Uh, hij zegt ook, wij zijn als zand voor de standplaatshouders... al meer dan drie jaar bezig om voor zoiets toestemming te krijgen... Maar de gesprekken zijn nog steeds in het zogeheten oriënterende fase. Deze kiosk hoeft niet eens iedere avond verplaatst te worden. Terwijl wij onze mobiele verkooppunten wel iedere avond moeten verplaatsen. Hetgeen een grote belasting is voor het milieu. Ik vraag mij af wat ervoor gezorgd heeft dat het nu ineens wel kan en mag. Want het is natuurlijk ook wat hij opdoet, is dat ze dus... Uh, die met hun kar uh, 16 kilometer per uur rijden... en dan uh, vooral in de spits, als iedereen uh, naar zijn werk gaat... of uh, van zijn werk naar huis rijdt... dat ze achter die kar aan zitten tot uh, in Noord. Dat is best wel irritant. Voor, irritant. Vooral als je moe bent en je ja. uh, denkt van de, uh, het eten staat op tafel... ik wil naar huis en dan je, zit je achter zo'n karretje. Die, de viskar kan er ook niks aan doen, die doet ook zijn werk. Maar dit zou dus natuurlijk een hele mooie oplossing zijn... Ja. Ja, ik ben het met je eens, Luus, en ik ben het ook eens met Patrick. Wat ik me alleen afvraag, Patrick, ik sta helemaal achter jouw ideeën... en ik denk dat er heel veel mensen erachter staan. Het is die verkeersoverlast met die, met die trek en de karren en dat soort dingen. Alleen, jij zit toch zelf in de gemeente, bij de gemeente. Dus je moet wel een beetje betrokken zijn geweest bij de besluitvorming erin, denk ik. Of uh, vergis ik me daar? Dat willen we wel graag weten dan. En ook allemaal gelijk natuurlijk. En het is een heel goed initiatief. En ook de toiletten wat iets al heel lang mijn aandacht heeft. En waar we pas geleden ook mee hebben, over hebben gesproken. Met onze uh, Samantha Wethouder Elferhe. Ja. ja, en ik denk ook wel dat het een, iets los heeft gemaakt. Dus uh, Patrick, laten we afwachten wat de toekomst gaat brengen. Het zou okay? natuurlijk te gek zijn als je zo'n uh, viscar, vaste viscar aan de boulevard hebt. En dan ook een toilet naast ben je gelijk klaar. Zal een mooie oplossing zijn. Ja, ja Oké, okay. dank 12 Gilman, Breakaway, wat een lekker nummer, Lus. Ja. Lekker tempo. Een lekker, uh, een lekker swingnummertje. Uh, wil jij iets gaan vertellen over het parkeerbeleid dat er dichterbij komt, zie ik staan? Ja, daar. ja, ja, ja, de wethouder Erfler uh, heeft een voorstel tot nieuwe kaart voor een nieuw parkeerbeleid aan de raad gestuurd. Maar dat is uh, eigenlijk meer uh, jouw ding, hè Jan? Ja, ja. Daar, uh, ja, het is eigenlijk ons, We hebben pas geleden een, een leuk verhelderend interview gehad met onze wethouder Elle Verheij. Zeker. En het is iets wat, wat eigenlijk, en niet alleen mijn punt is, maar het, het leeft al jaren in ons uh, gezellige zandvoort. Het parkeerbeleid hmm. is iets wat gewoon duidelijk uh, aangepakt moet worden. Tenminste, het moet passend gemaakt worden. Zowel voor de inwoners als voor de toeristen. En ik begrijp dat het moeilijk is om daar een mix in te vinden. Alleen in andere steden lukt het ook. Misschien moeten we ons best doen om het ook zo ver te krijgen. Er zijn ja. natuurlijk een aantal suggesties gedaan. Uh, ik heb van de week een, een mail gestuurd uh, naar de wethouder... en die is ook uh, gelukkig ontvangen... Uh, waar ik een, een suggestie naar voren heb gebracht. En waarvan ik hoop dat die ook meegenomen wordt in de overweging. Uh, in de planning om dat parkeerbeleid te implementeren hier. Want er zitten denk ik, uh, uh, we, we hebben zoveel wijken in Zandvoort. En je moet natuurlijk iedereen tevreden gaan houden. En, uh, en we hebben ook toerisme, daar leven we van. Ook die moeten we erin betrekken. Dus we moeten proberen een hele goede mix te vinden in het parkeerbeleid voor de komende jaren. En uh, ik laten we alle vertrouwen in hebben dat het uh, goed uh, uitgevoerd of ingevoerd gaat worden in de komende tijd. En ik denk dat een hele hoop mensen er erg blij mee zullen zijn. Denk je uh, ook niet. In eerste instantie, toen ik het las... en dat was uh, dat uh, een onderdeel uh, hiervan is... dat voor de eerste auto van ieder gezin een vergunning komt... om vrij te parkeren in iedere buurt. Ja. Uh, inclusief Nieuw-Noord en dat uh, hotelvergunningen worden herzien. Ja. En uh, Dus dan stel ik me dat zo voor... dat ik uh, vanuit uh, Noord, zeg maar Nieuw-Noord, uh, naar het strand ga... En dat doe ik met de auto en dan zet ik hem ergens in een wijk neer. Waar nou, hij ja, kan. dat is precies mijn punt. En uh, ook dat, nou uh, ja, we hebben natuurlijk voor de uitzending over gesproken. Dat heb ik uh, ook aan, aan, uh, gemaild aan de gemeente om dat heel goed te overdenken. Want ik begrijp het natuurlijk best, als je dus iedereen een, een, gratis een eerste gratis vergunning gaat geven, zijn de mensen blij, natuurlijk. Maar er zijn wijken in Zandvoort die gewoon heel erg populair zijn. En dan moeten we natuurlijk denken aan Boulevard, uh, het gebied bij de Watertoren en ga zo maar door. Mm -hmm. Geef iemand een, een vergunning voor het hele dorp, dan is het natuurlijk wel zo dat die uh, plekken, die populaire plekken, uh, heel legitiem ingevuld kunnen worden of gebruikt gaan worden door uh, inwoners uit wijken die uh, misschien wel lekker zijn om te wonen, maar die minder uh, attractief zijn voor toerisme. Die mensen gaan er neerzetten in die wijken uh, die heel erg populair zijn: uh, het strandbezoek, uh, het dorpsbezoek, het restaurantbezoek. Wat dan met die mensen die in die wijken wonen en ook een gratis vergunning hebben, die komen dan thuis, maar die hebben dan helemaal geen parkeerplek, want die wordt ingenomen door mensen uit andere wijken. En dat zijn dingen. Dat moet je dus, dat heb ik ook geschreven aan deze gemeente aan de gemeente, aan de wethouder. En zij heeft er heel, heel leuk op gereageerd gelukkig. En het wordt volgens de gemeente ook meegenomen in de overweging met het uh, nieuwe parkeerbeleid ja. om het uit te zetten. En ja, want denk... dat is toch wel weer een probleempje erbij. Want dan denk je van hé, hey, ik heb het opgelost en zo gaat het goed. Ja. En kijk, ja. ik ga niet met de auto. Naar het want dat is mij de moeite niet. Dan zeg ik van nou, ik pak de, de brommer of de fiets. Ja, ja. Of ik, ik zou het eventueel nog lopend af, af kunnen. Ik zou niet zo gouden auto pakken, maar... Uh, nee, maar er zijn mensen die het wel doen. Er zijn mensen die het wel doen, doen Dat is mijn, mijn, mijn idee eigenlijk van... Uh, ik weet niet of, of die mogelijkheid gegeven wordt... maar laat de inwoners van het betreffende wijken... en, en gewoon iedereen die gewoon erg betrokken is... bij, laat die gewoon de voor- en nadelen die hij eventueel ziet... Uh, ventileren naar de gemeente. En, en misschien dat de gemeente zegt... Ja, maar dat hebben we daar vernomen. Dat moeten we maar niet doen. En dat moeten we wel zo doen. Want ja, een parkeerbeleid maak je natuurlijk wel met z'n allen. Laten we eerlijk zijn. Ja, ja toch? Ja. Okay. Maar het, het, het, het begin is er. Het begin is er. En ze uh, doet de best. Ja, zeker. Nou ja, ik waardeer ook de inzet die de gemeente wil gaan doen hierin. en uh, Laten we afwachten. Dat is het wat ik nog kan ja. zeggen. Dank je wel. Hier is uh, Bastiaan Ragat Met Simone Kleinsma. Zonder jou. Bijna altijd ruzie.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 Heel vergeven stil, het is zo stil hier alleen. Het gewoon maar een mooi nummer. Het is zo, zo mooi gezongen door dit uh, koppeltje. Door ja. heel veel artiesten op de plaat gezet, maar dit is nog een van mijn favorieten. Luus, we gaan aan het einde van het eerste uur lopen inmiddels. Ja. Uh, dat doen we dan maar met een. Uh, ach, een lekker swingend uh, muziekje. Carnaval de Paris. De Paris van uh, Dario, G. Hebben en, ze uh, er ook carnaval dan in uh, Parijs? Ja, waarschijnlijk, ja. Ja, goed. Zet je neus erop, dan gaan we. Ja, ja hè? Ha, <laughs>